In van aan de Rijn begint om 12 uur de herdenkingsdienst... voor de slachtoffers van de schietpartij van vorige week zaterdag. Zeven mensen kwamen om het leven, onder wie de 24-jarige dader. Hij schoot in winkelcentrum Ridderhof in het Wildeweg om zich heen. Bij de dienst in Theater Kastellum zijn onder andere koningin Beatrix... prins Willem-Alexander, premier Rutte en een aantal ministers aanwezig. Na afloop zullen de koningin en de prins met direct betrokkenen praten. De herdenkingsdienst kan ook buiten het theater worden gevolgd. Een aantal plekken in Alphen aan de Rijn staan schermen en al korte herdenking live uitgezonden, onder meer op Nederland 1. Veel overheidsgebouwen hangt de Nederlandse vlag vandaag half stok in verband met de herdenking van het drama in Alphen. Huurders zijn bereid meer te betalen voor hun woning als ze meer verdienen. Bijna 80% vindt het rechtvaardig om de hoogte van het inkomen en de huurprijs van een huis aan elkaar te koppelen. Dat blijkt uit de evaluatie van het experiment Huur op Maat, waar 13 woningcorporaties aan meewerkten.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 TV op kanaal 45. out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it, and I'm dead into my left there's a burning bush to my right you aren't